5 uur. Freddy van met het NOS Journaal. Partijen in de Tweede Kamer zijn kritisch over het kabinetsbesluit... om de staatsbank ABN AMRO in delen naar de beurs te brengen. SP-leider Roemer noemt de verkoop van de bank een historische vergissing. Hij denkt dat de staat er miljarden euro's bij inschiet. Veel slimmer is het volgens hem om ABN AMRO uit te bouwen... tot een betrouwbare volksbank zonder bonussen. GroenLinks noemt het onverstandig om de bank nu... met meer dan 10 miljard verlies voor de belastingbetaler als kop naar de beurs te brengen. En ook de vakbonden zijn kritisch. Zij zijn bang dat het personeel de dupe wordt van de verkoop. Er komt weer een officiële site waar IBAN-nummers kunnen worden gevonden. De banken waren daar in april mee gestopt, omdat het dienst miljoenen zou kosten. Betaalvereniging Nederland waarschuwde dat alternatieve websites... waar IBAN-nummers konden worden opgezocht, mogelijk niet allemaal betrouwbaar waren. Wanneer de nieuwe site in de lucht komt, is nog niet bekend. In een opvangkamp voor gevluchte Burundesen in Tanzania... zijn al zeker 3000 mensen besmet met cholera. Een paar dagen geleden werd de ziekte voor het eerst vastgesteld. De VN maakt zich zorgen omdat de ziekte zich zo snel uitbreidt. Volgens een gezondheidsfunctionaris in Tanzania... zijn er al 33 mensen overleden... en komen er elke dag zo'n 400 nieuwe ziektegevallen bij. Cholera-besmetting is meestal het gevolg van het drinken van besmet water. Wie niet goed wordt behandeld, kan binnen 24 uur sterven. Een dansvoorstelling op een begraafplaats in Alkmaar mag doorgaan, heeft de rechter bepaald. Een man uit Alkmaar stapte naar de rechter omdat hij wilde voorkomen dat op de begraafplaats waar zijn vrouw ligt, vanavond een dansvoorstelling wordt gehouden. De rechter bepaalde dat de dansvoorstelling geen afbreuk doet aan de sfeer op de begraafplaats of het karakter ervan. De voorstelling is onderdeel van een cultureel festival, en wordt drie keer uitgevoerd. Het weer, geregeld zon en droog. Later vanavond en vannacht wat regen. Morgen wat wolken en regen die langzaam over het land trekt. Maar voor en na die storing schijnt de zon. Het wordt 15 tot 19 graden. Dit was het EFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Vanwege het begin van het Pinksterweekend is de drukker dan gebruikelijk op vrijdag. De files met de meeste vertraging staan op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam voor knopend Diemen 11 kilometer. De A2 van Amsterdam naar Den Bosch voor Utrecht 8 kilometer, voor Vianen ook 8 kilometer. De A13 daarna richting Rotterdam voor knopend Kleinpolderplein 14 kilometer. De vertraging is een half uur. Het heeft ook te maken met een ongeluk op de A20. Op de A15 Europoort richting Gorkum voor Sliedrecht, 15. De A15 van Rotterdam naar Nijmegen. Voor Afrit Arkel, 6 kilometer. Daar staat een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. Op de A16 Rotterdam richting Breda... voor Klaverpolder 11 kilometer. A20 Hoek van Holland richting Gouda... voor Rotterdam-Krooswijk, 7 kilometer na een ongeluk. Op de A28 van Utrecht naar Zwolle... voor Amersfoort-Vathorst, 17 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig.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 wordt het vandaag? Weet je dat? Ja, zeker. Ik zie, zie zo'n metertje heen en weer gaan, wat wordt het vandaag? Uh, ja. Ja, wat, <laughs> ja, Maurice, uh, uh, fijn dat je me weer assisteert vanmiddag. Ja. Luisteraars, welkom bij uh, twee uur lang Zandvoort Draai door met weer speciale gasten vandaag. En wie dat zijn, dat ga ik u straks vertellen na het eerste stukje muziek. Voor de first time heb ik voor u uitgezocht. Now I understand why love is, love is for the first time. Ja, het was een mooi stukje muziek om, uh, om mee te beginnen. Voor the first time. Een, wat een gevoelig nummer. Mooi, hè? Ja. Yeah. De tranen rolden over je Maar Het lange. is uh, niet je first time, het is volgens mij je last time, of niet? Nee, de first time. Uh, ja, de first... Ja, maar het is jouw laatste keer. Voor de dat... zomerstop. Nee, ja, dat, ja, dat, ja, dat klopt niet wel. First time, last time. Ja, luisteraars, wat een scherpe technicus heb ik vanmiddag weer. Uh, Maurice Mulder, en wij danken hem voor zijn uh, hulp vanmiddag. Want uh, ja, zonder technicus, wat doe je dan? Helaas, nou ja, dan doe je het zelf. Ja. <laughs> Twee uh, hele speciale gasten vanmiddag. Martijn Leter en Ilona Brugman en zij vertegenwoordiger ML Producties. En wat dat allemaal precies inhoudt, dat gaan ze u straks uh, fijn vertellen. Eerst, ik begin maar met de dame. Zoals het uh, uh, behoort eigenlijk, hè. dames gaan voor. Hè. Positieve discriminatie heet dat. Yeah. Il Il Ilona Brugman. Uh, Ilona, waar heeft jouw wiegje gestaan? Mijn wiegje heeft gestaan in Amsterdam. In Amsterdam, in Amsterdam. Vertel, vertel. In Nieuwsloten. Ik ben ik geboren en getogen. Ik heb ik heel lang gewoond. Ja. En uh, op een gegeven moment heb ik iemand ontmoet. en ben ik naar Haarlem gegaan. En zo weer naar Alsmeer. En daar woon ik nu. In Alsmeer? Ja. Uh, bij, de, bij, de, bij het tuindersgebied, zeg maar, waar ja, al die... bij de bloemenveiling in de, bij de buurt. de bloemenveiling in ja. de buurt, ja. Mooie omgeving trouwens. Heel mooi. En uh, vlak bij de studio van, uh, van RTL ook en zo, hè? Ja, klopt. Ja, ga je daar vaak naartoe? Of? Nee. <laughs> dat dan weer niet. Dat weer hey, niet. Nee. Hé, uh, verhuis naar Haarlem en later naar Aalsmeer. En, en, en in Haarlem heb je uh, een partner leren, leren kennen of zo? Hoe is dat gegaan? Of ben je alleen? Of... Ja, nee, ik inderdaad een partner eigenlijk op de dansschool ontmoet. Ja. En uh, zodoende zaten we bij elkaar in het team en van het een komt het ander. Ja. En Dan uh, ga je opeens samen wonen en dan okay. uh, koop je een huisje in Alsmier samen. Oké, okay. en dat is, uh, dat is nu nog steeds het geval, daar ja. woon je nog steeds mee samen. Ja. Hey, en en uh, die partner heeft die dezelfde interesses als het gaat om. Uh, Kunstuitingen zoals jij dat doet? Nou, niet helemaal, maar wel redelijk. Het komt toch wel overheen. Ah, Oké, okay. een beetje een gemeenschappelijke hobby, zeg maar. Ja. Ja. Want uh, Ilona, jij speelt, uh, uh, jij acteert, zo moet ja. ik het eigenlijk zeggen, uh, in een toneelgezelschap, uh, ML Productions. En hoe ben je aan het toneelspelen. Uh, hoe ben je daartoe gekomen, zeg maar? Heeft dat altijd al uh, ergens gespeeld van, dat wil ik graag gaan doen? Of is dat ook bij toeval gebeurd? Nou ja, het is eigenlijk, toen ik het klein was, vond ik het heel erg leuk. En uh, toen ben ik eigenlijk gaan dansen. Ik dans al vanaf dat ik vijf ben. Ja. En uh, van het een kwam het ander, werd ik gevraagd voor choreografie te maken bij een musical. ja. En alleen zingen kan ik niet. Dus dat uh, was het niet helemaal. Ja. En toen ben ik regie gaan doen bij een musical. En toen was dat opeens klaar. En toen zocht ik iets anders. Ja. En zodoende ben ik in de club gerold. Ja, hey, maar wist je van jezelf dat je, dat je best wel kon acteren? Of dat je daar wel aanleg voor had? Heb je bijvoorbeeld vroeger op school al meegedaan? Ja, uh, klopt met... inderdaad. En dans en toneel ligt... <laughs> zo begint, ligt, het, vaak, uh, he? zo begint ja. het inderdaad ja. Ja. vaak. Groep ja. musical, ja. ja. Nee, dans en toneel ligt gewoon heel erg dicht bij elkaar. Ja. Het ene is alleen op muziek en het andere... Ja, heb je eigenlijk... Spraak. En ja, uh, ja. Maar je expressie blijft hetzelfde. Ja, wat een leuke hobby. Ja, zeker ja. weten. Hey, en jouw partner, moet ik zeggen, je man? Of, of, uh, ja, bonnie? partner nog. Pa partner, oké. Okay. Hey, die neemt no. ook deel aan het toneelspelen? Of, of, uh, of... Hij heeft zelf ook wel gespeeld in ja. de musical die ik regisseerde. En ja. hij danst daar regelmatig mee. En nu helpt hij een beetje achter de schermen. Oké. Okay. Hey, en in het dagelijks leven, wat doe je dan? Uh, leerkracht op een basisschool. Oh? Ja. En onderbouw, bovenbouw? Uh, onderbouw, middenbouw. Oh. Ik nu groep 3-4. Oké, oh, oké. Okay, okay. En hey, hoe is dat? Is dat zwaar? Ja, combi klas is best zwaar, maar ontzettend leuk. Je krijgt zoveel van die kinderen terug. En, grote uh, klassen? Grote klassen, ja, ja. Dat is inderdaad een, uh, een maar, issue. -tje. Maar volgens mij, zoals jij het doet, is ook grote klassen, toch? <laughs> Hoop ik wel. <laughs> <laughs> voor, voor de kinderen op school. En. Uh, uh, nou, uh, je partner, is die ook in het onderwijs? Nee, absoluut niet. Dat niet? Nee, okay. die zit uh, meer in de techniek. Nou, inmiddels weten we luisteraars veel meer van Ilola Brugman. Zij is hier te gast namens dat uh, toneelgezelschap. En uh, ook de gast is uh, Martijn Leter. Ja, ja. Uh, Leter, dat, uh, dat schrijf je niet met L-A. Nee, met L-E-T-H-E-R. Leter. Uh, uh, wat is dat voor naam, Martijn? Is dat, uh, is dat Engels? Nee, nee, is een uh, Duitse naam. Een Duitse naam? Ja. Leert toch. Uh, ja, als, als, als, als ja, Maar kom jij ook uit Duitsland? Nee. Nee. Want waar heeft jouw uurtje gestaan? Uh, ik ben uh, geboren, opgegroeid, getogen in uh, Haarlem. In Haarlem, net ja. als ik. Ja, gezellig. Ik ben geboren in, uh, in het oude Diakonessenhuis op de Hazepaterslaan. Dat was toen nog, dus het bestaat nou niet nee. meer. Het later naar Heemstede verhuisd, dat ziekenhuis. Uh, dat is een zijweg van de, van de Wagenweg, zeg maar, in Haarlem. Ja. Dat loopt van het Houtplein zo ja. uh, richting het, het zuiden. En uh, de eerste drie levensjaren heb ik gewoond op de Gedempte Raamgracht. Vlakbij Monnikendam, een paar huizen er vanaf. En uh, uh, mijn jeugd uh, tot mijn 21ste, uh, tot ik het huis verliet uh, in de Van de Hofstraat in Haarlem. En dat is in Haarlem-Zuidwest, bij de, bij de Pijlslaan. En, de, en, de, en waar kom jij vandaan in Haarlem? Uh, ik ben opgegroeid in de Zuiderpolder. En de Zuiderpolder. Oh, oké. Okay. De, de, de, de, de, de, de loskstraat of zo. Een hele moeilijke naam. Zal, de geheime... zal, zal, zal daar niet Loskstraat of zo. Ja, ja, ja ik weet welke je bedoelt. Ja, ja, ja dus voor de kenners is dat bij de schuine flat. Ja ja, ja, ja, ja. Ja, Jan van Veen. Ik weet niet of je naam jou iets zegt. Jan van Veen? Ja. ja. Een gitarist. Ja. Oh, oh nee, ik dacht dat ik, dacht, ik de pianist bedoelde? Nee, nou, misschien speelt hij ook piano, oh. maar hij, hij speelt in ieder geval verdienstelijke gitaar. Woont in die, uh, die straten, uh, wat ik net noemde. Oh, en die, uh, ja, die maakte ook deel uit uh, van mijn beentje. Dus vandaar dat ik ook nog wel eens in de Zuidpolder uh, kwam. Ja. ja. Ah, leuk, hey, en ML Productions, jij bent, uh, uh, je speelt niet alleen, uh, je acteert niet alleen, maar je bent ook uh, producent, je bent regisseur. Ja. Dat is een, heel, uh, een hele opgave. Uh, dat is een uh, bijna een fulltime job in een parttime baan, kan je dat doen. Want overdag, wat doe je dan? Uh, ik werk uh, parttime, werk ik als uh, kok in een café-restaurant. Oké, okay. en dat zit zo. Ik heb uh, altijd gezegd. Komt er iets van theater op mijn pad, ja. ga ik voor het theater. Daar ga je voor. Maar ja, het komt niet zo 1, 2, 3 op je pad, dus ga je nee. toch zoeken. Wat vind je anders leuk? Nee. Ja. Altijd mijn grootste hobby, altijd is wel geweest, ook wel koken. Ja. En zodoende ben ik toen de tijd begonnen met een koksopleiding ja. afgemaakt. Ja. En toen ik klaar was met mijn koksopleiding, toen kwam mijn theateropleiding opleiding gelijk erachteraan. Nou ja, daarmee verder gegaan, ben je klaar met de theateropleiding? Ja, je wilt toch werken. En theater is nou niet echt een vak waar je zegt: kom, uh, ik solliciteer en ik ga het aan de slag. Mm -hmm. Dus zul je daarnaast iets anders moeten doen. En, ja. Nou ja, je hebt een koksopleiding, je hebt een theateropleiding. Dus ga je ze uh, combineren. Dus allebei een beetje in de avontuur. Hè? Want die, kokken, die, die koks in, ja. in de horeca uh, etablissementen. Ja, die beginnen zelfs middags om, om vier uur, vijf uur. Met de voorbereiding van wat er dan s'avonds in het restaurant allemaal staat te gebeuren. Ja, hè? lekker uitslapen. <lacht> ja. Ja, vier uur is best ja, wel laat wel, hoor. Nee, maar ik vraag het aan jou. De omdat, uh, omdat, uh, ja, toneel is ook s'avonds natuurlijk. Klopt, klopt. Maar ik heb met mijn werkgever, met mijn horecazaak. Heb ik gewoon afspraken staan dat ik vaste vrije dagen heb. Oh. Okay. En zodoende kan ik op uh, een aantal dagen in de week kan ik met mijn kok aan de slag. Yeah. En de andere dagen pak ik dan ML-theaterproducties. Hey, en dat koken doe je ook in Haarlem in een restaurantje? Uh, nee, Amsterdam. In Amsterdam? Amsterdam, Café Orf. Oké, okay. dat uh, is. Ping-ping. Uh... Uh, ja. ja Ah, we hebben daar voor tal van restaurants, tal van goede <laughs> restaurants. Het hele plein ja. zit vol met goede restaurants. Ja, ja, ja. ja, dat doen hey, we wel. Ja, ja. Hey, maar uh, ben je nog gespecialiseerd in een bepaalde uh, kookrichting? Uh, nee, nee, ik vind... Uh, kijk, misschien ga ik nu mensen beledigen hoor, dat is niet de bedoeling... maar het echte gastronomisch koken bij ja. de scheikundenniveaus... zoals je vaak op tv ziet met die masterchef en dat soort dingen... dat trekt me voor gemeter. Nee. Maar ik vind het gewoon leuk om bezig te zijn met eten, eten ja. te bereiden... Ja. en dat gewoon, ja in een gezellig café-restaurant te doen. Dus ja. Maar ik weet, uh, ik weet dat een, een, een restaurant... de kwaliteit van een restaurant... en dan bedoel ik het bezoek aan zo'n restaurant... dat valt of staat met een goede kok. Zeker. Dus, als, ik, als ik nou vraag, zit het vol bij jullie? Dan, en je zegt ja, dan ben jij dus een, voor mij een goede kok. Toch? Uh, ik heb dagen van 12 uur dan dus sta ik er maar acht uur op. Dus ik denk dat dat genoeg is. <lacht> Fantastisch. Uh, nou, dat toneelspelen. Uh, ik ga zo eerst weer een stukje muziek draaien. En uh, daarna gaan jullie me alles vertellen over... Uh, uh, een voorstelling die dit weekend gaat plaatsvinden. toch? Ja. Uh, we zijn heel benieuwd. Uh, we gaan een oud-bieteltje pakken. And I Love Her. I give her all my love. That's all I do. And if you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 I have you near me Bright are the stars that shine Dark is the sky stars that shine Ja, zo is het bij de meeste mensen. Maandag, dan hebben ze vrijdag al in gedachten. En wat fijn, het is een lang weekend voor een hoop mensen. Ik kon het gisteren al merken, toen ik mijn zoon Leroy ophaalde. Leroy zit ook tegenover ons, is hier ook een beetje te gast in de studio. En Leroy woont helemaal in de buurt van Deventer. En dan moesten wij eh, zeg maar, de A1 en eh, eh, A2 af en, en een stukje A9. En eh, nou, we konden al goed merken gisteren dat er een hoop mensen eh, zeg maar, een, een lang weekend ervan maakten. Want het was erg druk op de weg. Nou, ik wens u vanaf deze kant ook namens onze gasten... die ik zo direct nog weer even ga introduceren. luisteren allemaal een heel fijn pinkster weekend... voor ik het straks allemaal ga vergeten in de hectiek. Ook namens mijn uh, uh, assistent hier, mijn collega Maurice Mulder... die zorgt dat het geluid allemaal weer bij u in de kamer komt. En of in de auto, of waar u ook verblijft. En luistert naar Zee van Zandvoort. Zandvoort draait door, toch Maurice? Mm -hmm. Ja, ja. lekkere nootjes. <laughs> maar is aan de nootjes, uh, even als wij trouwens. Ja, het is vandaag. bijna etenstijd, he? dus uh, vandaar. Ja, dat moet ook gebeuren. Uh, eens even kijken, ja, uh, luisteraars. Uh, de gasten van vanmiddag, inmiddels is een derde gast aangeschoven. Dat is uh, Niels Priester. Het uh, uh, heeft niets met Pinksteren te maken, ook niets met de kerk te maken. Want als Niels komt, dan is het niet mis. Dan is het uh, raak, uh, want hij vertegenwoordigt strandtent... Uh, uh, uh, mango's. Mango, mango's, mango, ja. mango's, een vruchtbare strandtent, om het maar zo eens te zeggen. En uh, Niels komt praten over Zandvoort Alive. Want Niels, uh, dat gaat binnenkort plaatsvinden hier in Zandvoort. Allereerst vraag ik even aan je, waar heb je, heeft jouw wiegje gestaan in Zandvoort? Ben je een Zandvoorter van... Uh... Nee, van origine ben ik geen Zandvoorter. Ik ben uh, geboren in Groningen. Daar weet ik niks meer van. Ik heb alleen mijn eerste levensjaar doorgebracht. Maar Tienshoren, toch? <laughs> ja. En uh, daarna opgegroeid in, uh, in Brabant, in Ude. In Ude? Ja, en dus toen een wij... beetje rond gaan zwerven. Ik ben ja. echt uh, in Frankrijk gewoond, Eindhoven, uh, oh. Utrecht, uh, nou echt heel vous, veel plekken. Vous parlez-en-François hier? Un petit peu. Uh, peu. <laughs> Oké. Okay. Okay. Hé, hey, en uh, nou, voor Frankrijk, nu, nu dus, je uh, uh, woont nu in Zandvoort? Ja, nu woon ik alweer na nou, ruim 15 jaar in Zandvoort. 15 jaar, oh dat is best wel een hele tijd, ja. ik ben nog niet zo verschrikkelijk oud. Nee, dat klopt. Zo. Nee, ja. nee. Hé, <laughs> hey, en uh, werkzaam bij, uh, bij Mango's? Ja, klopt. Uh, is dat een, een fulltime baan of, of doe je dat alleen zomers? Of... Ondertussen wel, inderdaad. Um, ik ben daar inderdaad 11 jaar geleden begonnen. Ja. En uh, toen was het inderdaad echt zoomswerk. Dus dan werkten we gewoon eens, uh, van het begin tot het eind. 1 februari begonnen we met bouwen. Ja. En dan 31 oktober hadden we alles weer netjes in de lood zitten. Ja. En nu zijn we, hebben we een extra zaak erbij die uh, in Oostenrijk, in Saalbach. Oh! En uh, daar ben ik winters altijd. Dus in de, in oh, de winter nee. uh, draaien we het mangos door in, uh, in dus de sneeuw. Dus volgens mij dan kan je ook goed skiën dan, of niet? Ja, skiën, <laughs> snowboarden, alle twee, ja. ja. Wat een leven heb, uh, heeft die man uh, uh, andere gasten, toch? <laughs> maar dus, ik, dus ik in de winter in Oostenrijk heb je hier een partner zitten zo. Wat vindt die daarvan? Ja, mijn partner die, uh, die blijft netjes in Zandvoort. Die, dus je bent een half jaar weg. <laughs> ja, een half nou, jaar lang vrijgezel ja. in de sneeuw. Bijna wel, ja. En dat gaat goed? Dat gaat prima. Okay. Ja, ja, ja, ze wist van tevoren wel een klein beetje waar ze aan begon. Het ondernemershart, dat zat er altijd wel aardig in, zeg maar. En, uh, wat ik, zeg, ik ben daar zeg maar, vier maanden, ze dus komen natuurlijk wel regelmatig opzoeken. Want met kerst en oud en nieuw, dan uh, heeft zij ook gewoon vrij. En dan heb je nog eens een keer een krokusvakantie. Heb je een keer, keer ruzie over je afwezigheid, dan ga je naar het strand en dan zeg, dan zeg je zand erover. Precies, ja. <laughs> Zo gaat dat hier in Zandvoort. Hey, uh, luister, uh, Zandvoort live. wat houdt het precies in? Uh, nou, Zandvoort Alive is een evenement wat we nu ondertussen alweer echt heel lang organiseren. Volgens mij zolang als ze bestaan. Ja, zeker zolang als we bestaan. dat is 13 jaar. En um, dat komt eigenlijk op neer. Het is eigenlijk wat, precies wat de naam zegt. Zandvoort Alive. We Le leven, leven in Zandvoort. En uh, dat is ooit begonnen dat we met uh, Route 16, Skyline en uh, Sunset. En wij zelf, Mango's, dan, uh, dat deden. Met uh, verschillende podia. Ondertussen is dat een klein beetje veranderd. Want er is toch af en toe wat wisseling in strandtenten. Onze nieuwe buren, um, dat is ondertussen al lang niet meer nieuw, maar... Mm -hmm. Brussel uh, aan zee zit nu uh, naast ons. Die doen nog steeds van uh, fanatiek mee. En uh, daar zetten we zeg maar twee keer per jaar een, uh, een evenement neer. Waar uh, van alles te beleven is. Dus, uh, van, van lekkere drankjes tot hapjes. Maar vooral ook veel muziek. Veel muziek. Ja. En, en moet ik dan aan een bepaald genre muziek denken? Want ik ken hier bijvoorbeeld vanuit het verleden nog. Jazz behind the beats in mm -hmm. Zandvoort. Waar een heel weekend werd besteed aan uh, tussen aanhalingstekens een jazzmuziek. Maar liep je dan door het dorp. Dan was er weinig jazz en dan was er een hoop pop. Ja. Hoe is dat nu? Uh, bij ons inderdaad, Stand for Life, wij zijn wel uh, een beetje gericht op de Latin DJ's, maar het, ga, het is wel echt uh, het is uh, dansmuziek dance. Gewoon uh, ja. van... Uh, oh, maar, maar alleen maar met DJ's, dus niet met bandjes? Of? Ja, bij, uh, bij Mango's uh, draaien wij alleen met, uh, met DJ's deze editie. Ja. En uh, bij Bruxelles zijn wel weer verschillende bandjes. Die beginnen overdag met een reggae-bandje uit mijn hoofd. En, die, uh, en dat later wordt het volgens mij wel door een DJ ook overgenomen. Maar dat is pas later op de avond. Het okay. laatste uurtje. En ik weet nog van de Live toen het begon... was het niet alleen op de strandtenten, maar ook in het dorp. Ja. Maar dat... Is niet. Nou neerlijk. ja, Zand, Zandvoort de Life die heeft op een gegeven moment. Uh, doordat het behoorlijk succes was en groot geworden is. Is het in het dorp, zeg maar, de afterparty. Uh, is daar georganiseerd, zeg maar. Dus okay. nou, wij moeten op Zand natuurlijk om 12 uur. Uh, stoppen. Zo stil mogelijk ja. zijn. Ja, en uh, dan. Uh, voor degenen die nog door wouden, uh, dat ging in de verschillende zaken in, uh, in Zandvoort, ging dat door. En je had op een gegeven moment ook um, Dance Behind the Beach, heette dat volgens mij. En ja. dat was wel echt een dancefestival in het centrum. Maar dat had niet, niet ja, direct met Sandy Live te maken. Daarmee in de war, ben Ja. Dan. Niels, wanneer ja. vindt de, de aftrap plaats van het hele evenement? We gaan zondag. Zondag om vier uur gaan we van start. Ja. En uh, natuurlijk al de hele dag druk bezig gaan we van alles weer opbouwen. En uh, de locatie weer helemaal uh, klaarmaken voor het festival. Ja. Om weer een. Uh, een oude legerdaf, een, een grote legerdaf, die gaat fungeren als DJ-boot. En dan mm. maken we daar een hele hoop truswerk omheen... met verschillende lichte vlammenwerpers en alles uh, weer erop en eraan. Okay. En dan uh, om vier uur begint het DJ en dan gaan we los. En dan gaat dat maandag uh, ook door? Nee, nee, nee we, uh, alleen, zijn de de zondag. alleen de zondag. ja. Oké, okay, want uh, ik heb begrepen dat de, de races, de Pinkster races... nu op, uh, op zaterdag en zondag worden uh, gehouden. Vroeger op maandag, dat die tradities doorbroken, dat is niet meer. Mm -hmm. uh, hebben jullie profijt van die races uh, de, uh, wat betreft bezoekers? Ja, zeker, zeker wel. Wij hebben al, uh, al zeer, zeer lange tijd door onze uitstraling die we hebben... we hebben een beetje Latijnse, of een Latijns-Amerikaanse <laughs> uitstraling... Uh, ja. bij, uh, bij Mango's, dus uh, heel veel Cubaanse invloeden, maar ook Argentijnse, een beetje Mexicaans. Je ziet er eigenlijk verschillende dingen in terug. en ja. uh, Het gevoel dat wij proberen te creëren is een beetje uit hun eigen land. Als je bij ons komt, we proberen een beetje een, een dorpje te creëren. En uh, ja, onze Duitse bezoekers, die bevalt dat heel goed. Die, uh, die, die komen heel graag bij ons. en uh, ja, Zeker Duitsers houden ook van cocktailtjes en dingen. Daar zijn we toch al een aantal jaren behoorlijk bekend om. En, uh, dus luisteren, de Duitsers met Pink's komen ook veel Duitsers. Dat bedoel ik eigenlijk te zeggen. Okay, die, uh, die nou, ik, weet, ik weet zeker dat er ook een hele hoop mensen van toneel houden. En dan helemaal als het gaat om een klucht. En, en daar is wel leuk, luisteraars, want ik heb hier nog twee gasten. Die heb ik in het begin van de uitzending al lang voorgesteld. Martijn Leter en Ilona Brugman. En uh, die gaan uh, dit weekend in een klucht spelen. Wanneer gaat dat plaatsvinden, uh, Martijn? Uh, dat is uh, dit weekend. Het is uh, zaterdagavond... Uh, zondagmiddag en zondagavond. Dus drie voorstellingen. Drie voorstellingen. Dus is een matinee er ook bij. Klopt. Dat hebben jullie bewust gedaan voor kinderen bijvoorbeeld? Of? Uh, ja, lot, natuurlijk ook voor kinderen. En klucht is een genre wat redelijk makkelijk te behappen is. Ja. Dus kinderen kunnen dat zeker zien. Ja. Maar voornamelijk ook voor oudere mensen. Want als je dan de klucht denkt... ga je toch wel gauw aan het theater van de lach denken. Mm -hmm. En dat is John Lanting. Ja, ja, ja, ja, ja. De oudere mensen, ja, hoe je het bent of keert... die zijn toch opgegroeid met op de tros toneelavond John ja. Lanting. Dus die Doe kennen wel. dat echt wel. Maar uh, er is nog een John, John van Eert... Ook een hele belangrijke man in de uh, entertainerwereld. Die nu uh, mijn moeder, ik wil bij de revue, uh, schittert. En die heeft het stuk wat jullie gaan brengen geschreven, heb ik begrepen. Ja, ja. Uh, uh, is, het een, is het een heel lang stuk? of? dat nou, valt mee. Want als je uh, aan klug denkt, denk je toch gauw die ding, uh, van die avond van... Oeh, dan dus zit ik drie uur. Misschien <laughs> wel langer. Nou, dat is ja. bij dit eigenlijk niet het geval. Want de voorstelling zelf, nou, die duurt anderhalf uur... en er zit ook nog eens een pauze in. Dus op zich, dat valt heel erg mee. Ja. Maar de voorstelling zelf gaat wel in een gigantisch hoog tempo. Oh, oké. Okay. Ja, dus als je denkt bijvoorbeeld aan een normaal toneelstuk... dan kijk je natuurlijk wel gewoon naar... het. Je laat je meetrekken af en toe wat ontroeren en natuurlijk is een klucht ook wel meetrekken en ontroeren, maar het gaat in zo'n verschrikkelijk hoog tempo. Ja. Dat zou je het op een normaal tempo spelen is dus die gewoon, nou, dan duurt die vijf uur. Ja precies. Hey, maar die, al de luisteraars in Zandvoort, ze hebben geen probleem, want u, u vraagt ze misschien af, ja, van waar wordt die klucht dan gespeeld? Nou in Amuiden. Ja. En daar hebben we een heel mooi uh, theater staan, het Witte Theater. Wat eerst uh, dreigde te verdwijnen vanwege ja, uh, financiële uh, problemen. Uh, maar dat is allemaal gered. Uh, het Witte Theater bestaat voort. Daar gaan jullie spelen. Het is een heel intieme theater. En waar al die zand voor is, luisteraars, uh, Als u allemaal luistert. Heel makkelijk te bereiken toch? Ah. Je, rijd, je rijdt de Randweg af. Uh, in Haarlem. En uh, je zit al praktisch in de Muiden. Ja. En uh, je kunt de auto ook goed parkeren daar. Ja, er dus ja, is uh, een uh, in de straat van het theater zelf. Daar is uh, niet betaald parkeren en dan kan je hem nou tot een oneindigheid neerzetten. Ja. Er zijn nog wat kaartjes beschikbaar. Klopt. Uh, uh, die kun je gewoon aan de zaal uh, verkrijgen? Uh, kan aan de zaal verkocht worden, maar kan ook via internet. En dat is gewoon onze website www.mltheaterproducties.nl. En het ML Theaterproducties, zitten er nog streepjes tussen? Nee, of, allemaal aan elkaar allemaal en producties aan met elkaar de Oké. Okay. Uh, lekker lachen de hele avond. Ja, het is Holland over de stoel heen. Gaan. Ik hoorde jou net vertellen over iets over een grasmat op het podium en, en, en, en vouw, of, of een vouwkerven. Ja, we hebben acht maanden de... nodig gehad om het decor te regelen. <laughs> dat, uh... hey, betekent dat het een zomerklucht is? Uh, ja, ja, het speelt zich op een camping af, uh, Camping de Wielewaal En Camping de Wielewaal waar het zich afspeelt, speelt, is in de zomer, ja. Nou, wat leuk. Ik heb hier nog een meneer zitten van Mango's. Uh, en die uh, is misschien wel bereid om, uh, om muziek te verzorgen bij jullie op de potenkeping. Ja. ja, ik vrees alleen wel dat dat dan Chinese muziek zou moeten worden. Want een van de personages die door Ilona gespeeld wordt, dat ja. is een Chinees. Oh, wat spannend. Ilona, ik, uh, ik ga jou weer uh, uh, uh, achter de microfoon uh, ja. wat vertel. Uh, plaat je ook een beetje zo? En nou, ik zeg alleen maar ja, <sus> Kamala. <sus> dus mijn tekst was best wel makkelijk te leren op zich. Dat wel. Dat wel. Hey, en is het een lange rol? Heb je, want ik heb ik zo'n bewondering voor mensen die dan uh, toneelspelen, die uh, elle lange teksten uit hun hoofd moeten leren. Hoe zit dat? Nou, mijn rol heeft niet zo heel veel tekst. Maar die is wel heel erg aanwezig. Vooral fysiek spel. Dus heel veel met je lichaam en je mimiek. En je moet ja. alles daar. Dat is pan, Pantomime toch? Als je, als je, als je, als je pra, speelt zonder, zonder te praten. Je... Ja, maar ik maak wel geluid erbij hoor. Dus oh, je het is maakt niet a... een officiële. Nee, als je pantomime denkt. De pantomime is echt het uh, clichébeeld met de witte handschoentjes. Ja. En meme is ja, ja. eigenlijk zonder tekst. Ja, ik weet niet of jullie nog... Uh, dat is nog ver voor jouw tijd. Had je hier Buena de Mosquita? Dat zeg je waarschijnlijk niet. Nou, dat, nee. was een, dat was een, een acteur die dus bijna uitsluitend, maar uh, pantomime speelde. En uh, ja, best wel een heel, heel half uur kon vullen met, uh, op televisie toen ook in de, in de jaren 60, 70. Met, uh, met voorstellingen, pantomime zeg maar. Ja. Dat is een hele beroemde Nederlander wat dat betreft. Um, dat regisseren uh, en produceren. Wat moet ik maar nou precies. Uh, wat, wat, wat, wat doet nou precies een producent en, en een regisseur? Uh, uh, het zijn twee verschillende dingen wel. Ja. Uh, maar we zijn een klein bedrijf. Dus voldoende pak ik beide samen. Want ja, als je gaat kijken een regisseur kost gewoon geld. Maar een producent is eigenlijk iemand die. Als je begint bij A. En je eindigt bij Z. Alles wat daartussendoor geregeld moet worden... Ja. is de eindverantwoording van de producent. Plus dat de betekent producent. ook dat hij uh, moet zorgen... dat er voldoende financiële middelen zijn. Ja, hoor. want dat was mijn volgende zin. Dat betekent ook dat hij over het geld gaat. <lacht> en niet dat hij het negen of tien keer kan innen. Dus meer uitgeven. Dus een producent is eigenlijk iemand... die je voor geen geld zou willen missen. Ja, dat is een mooie omschrijving. Ja. hey en uh, is het een beetje gelukt ten aanzien van deze productie om ja. het allemaal uh, rond te krijgen? Want ja. Hebben jullie nog kinderen een subsidie van de gemeente Haarlem of zo? Uh, nee, we hebben uh, Dat is op zich wel jammer, want uh, kijk, overal wordt er bezuinigd. Ja. En het is heel makkelijk om te zeggen: cultuur bezuinigt wat eerst op. En zeker de gemeente Haarlem. Ja, hebben op zich niet heel veel mee te maken want ze Spelen naar Muiden. Maar de gemeente Muiden die zegt van... Hé, ja, uh, er is geen geld, ja. uh, er gaan andere dingen voor. Dus ja. Er wordt al heel snel gezegd van... nou ja, dan gaat cultuur even op een zijspoor. Mm -hmm. En er is wel subsidie voor. Maar ja, dat zijn dan de verenigingen of de projecten... of de dingen die al wat meer erop staan. En ja, aangezien wij nog maar drie jaar bestaan. Ja. Ja. Maar bij produceren heb je toen uh, uh, zeg maar gegokt... Van, uh, met de entree die we straks ontvangen... Kan ik de middelen die we nu inzetten voor de voorstelling bekostigen? Of, of nee. had je het budget toch rond voordat je, hè, dat je op zeker speelde, zeg maar? Tuurlijk, je begint eh, met, de ja. voorstelling, begin met het eh, ja, begroten van je voorstelling. Hè, wat kan ik uitgeven? Wat kan ik binnen gaan halen? Maar om een voorbeeld te geven, we zijn in december. Hebben we, ons, uh, hebben we ja, uh, Sinterklaas een handje geholpen. Kijk. Dus, en zodoende krijg je dan een mooi zakcentje van Sinterklaas mee. ja. <lacht> Ja, eh, uit, is uit. Uit. Hij is toch een lieve man. man ja, hij hij zit hier, hoor. Kijk uit. Ja, ja, ja, ja. <laughs> Dus nee, zodoende kom je met dat soort dingen bij. Dat je, dat je dan kleine nevenactiviteiten ernaast gaat doen... om te zorgen dat je je voorstelling kan betalen. Ja, ja. en hebben jullie, zeg maar... als, als jullie uh, decor nodig hebben, uh, hey, of materiaal voor decor... hebben jullie ook mensen die dat uh, belangloos beschikbaar stellen? Of helpen met opbouwen? Ja, ja, ja. Nou ja zonder even nu weer uh, commerciële belangen te gaan bespreken. Ja. Uh, dus er is één grote kampeerwinkel uh, waar dan toevallig mijn broer dan werkt. En zodoende kan je dan zeggen van... Hey, joh, dat nodig. En nou ja, die regelen dat dan en dat is het. Maar merendeel is gewoon uh, keihard voor die centen werken en uh, schaf het maar aan. Juist. Hé, hey, uh, we gaan het straks nog herhalen, maar noem het vast eventjes, uh, to the letter allemaal... ...de voor, naam van de voorstelling, waar het gespeeld wordt, hoe laat het begint... ...wat een kaartje kost, waar ze de kaartjes kunnen kopen... Ja, de voorstelling heet een rits te ver. Zoals gezegd, geschreven door John van Eert. Uh, voorstelling is dit weekend. Zaterdag uh, 23 mei. Om kwart over acht s'avonds begint het. Uh, zondag 24 mei. Een middag en een avondvoorstelling. Middag om half drie. en avondvoorstelling wederom om kwart over acht. Kaarten zijn aan de kassa van het Witte Theater zelf verkrijgbaar. Maar je kan ze ook bestellen via internet. En dat is www.mltheaterproducties.nl. Of telefonisch 023 5, 7, 6, 8, 1, 9, 8. Kijk, nou, en parkeergelegenheid, je zei het net al, is er ja. ook voldoende. U hoeft uh, geen tientje parkeerplaats te betalen daar. Zoals bij uh, bijvoorbeeld uh, uh, soldaat van Oranje. Als je daar, ja. daar binnen rijdt, dan ben je al... Uh, de nodige euro's achteruit, dan sta je alleen nog maar met je auto. Dat is bij jullie allemaal niet. Uh, en als je nou eens een uh, weekend lekker weer lachen, luisteraars, dan moet u daar vooral uh, naartoe. We gaan straks nog allemaal even herhalen uh, uh, waar u uh, terecht kunt en waar u de kaartjes kunt kopen en zo. Eerst nog maar weer eens even een stukje muziek. En uh, Martijn, jij bent fan van uh, Akna en de Munning. Dat is niet zomaar, hè, toch? Nee, nou ja, ik, ik, ik vind als je natuurlijk weer theater gerelateerd gaat kijken, is klein kunst ook een vorm van theater. Ja, ja Akna en de Munning, uh, kijk, iedereen heeft zijn eigen smaak, maar ik vind Akna en de Munning op. Op het gebied van kleinkunst in Nederland toch wel... Uh, de, ja, mannen, de mannen konden de goed mannen. zingen, maar ook uh, humor. En, ja. Uh, ja, ik heb ze regelmatig in carré gezien in Amsterdam. Ja. Uh, ja, fantastisch. Jammer dat ze uit elkaar zijn. Maar ja, de, de, de mannen blijven wel actief uh, als het gaat om uh, het musiceren en uh, het acteren ook. De Kaptein, deel 2. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Uh, ja, ik zou bijna zeggen lekker luisteren. Nee, nee dit is gewoon, ze zijn gewoon briljant goed in... Uh, hoe zeg je dat? Een, een, een, een nummer dan... Je hebt wel eens dat je dan artiesten luistert... en dan heb je bijvoorbeeld uh, dat je luistert naar een Engels nummer van... Uh, uh, to the Left, To the Left, To the Left van Beyoncé. Dat denk je ja? op zich leuk gedaan, ja. maar er zit weinig diepgang in. En als je hier naar kijkt, er zit zoveel diepgang in. Er is zo goed over nagedacht. en ja. dat, Alleen dat al vind ik knap Hartst van hem. Ik kijk naar mijn technicus. kan ik hem opstarten Maurice? Ah ja, probeer maar. Kom je er voor zelf af?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 CD van jou, CD van mij CD van ons allebei Maar geen reden van Kaptein deel 2 was dat van Akna en de Munnerkluisteraars. En uh, kaptein deel 1 is hier ook in de studio. Dat is namelijk uh, Niels Priester en hij is kaptein met mango's. En uh, dat is niet zomaar, want uh, hij zet zich volledig in voor dat uh, mooie strandetablissement. Jullie zijn uh, buren van Brus Brussel. Bruxelles was de plaats in, uh, in België. Ja. Ja. Hey, en uh, zijn jullie dan nou echt concurrenten van elkaar? Of, of zeg je van nou, we zijn allebei eigenlijk zo verschillend dat de, de mensen maken vanzelf een keuze Absoluut. Dat, dat laatste is helemaal juist. Uh, Bruxelles aan Zee en wij liggen Grieken, heel dicht naast elkaar. Ja. Maar heel ver uit elkaar. Bruxelles aan Zee is echt een, een bruin café aan het strand. Ja. En wat ik al zei, wij zijn echt zo'n Latino tent met salsa en uh, tapaatjes. Zoals dus ook onze etenskaart en dat soort dingen. Komt eigenlijk bijna niet overeen. Hé, uh... hey, maar. Uh... Jullie, jullie zijn uh, een salsa ten zeg je betekent dat dat er ook veel salsa wordt gedanst bij jullie bijvoorbeeld? Ja, ja We is hebben het... bijvoorbeeld uh, heel grappig we op maandag salsa sunday. Ja. <laughs> dat is dus normaal gesproken altijd op, op zondag. Alleen dat is nu verplaatst naar de maandag en, ja. uh, in verband omdat dat Live dus op de zondag is. Ja. En uh, dat is, dat gaat, begint ook om vier uur. En dan uh, wordt een eerste uur wordt er nog introductie gegeven. Dus dan kun je, dan kun je nog een, uh, een proefles eigenlijk krijgen. Zeg maar, of de eerste basisstapjes uh, leren. Ja. En daarnaast vrij dansen voor iedereen. En, uh... Heb jij een idee Niels tot hoe laat het allemaal gaat duren? Z uh, natuurlijk vergunning tot een bepaalde tijd? Ja, wij om 12 uur, om, eigenlijk om kwart voor 12 zeg maar, dan, uh, dan... moet het altijd stil zijn op het strand? Ja, dan, uh, dan is, is dat. Overiging. Is dat ook bij bijzondere evenementen? Want dit is toch een klein beetje, het is, dit is pinksteren. Ja. Je zou zeggen, van, dan kan een uurtje doorgaan ofzo. Ja, dat zou hartstikke leuk zijn inderdaad. Ja. Maar ja. Dat, uh, nee, dat is vanuit de gemeente zo bepaald dat het gewoon om 12 uur op het strand klaar is. En uh, daar zitten wel wat nadelen ook, aan. Weet je waarom dat is? Want, want ik bedoel, uh, lawaai, nou ja, op het strand. Ja, nou ja, dat is de hoofdreden. Er zit op, uh, ja, bij, zeker bij ons, zeg maar waar wij, uh, op het rijtje waar wij zitten, er zitten behoorlijk wat bewoners achter ons. We hebben natuurlijk bouwenspellers achter ons en ja. uh, het Favageplein. Ja. waar behoorlijk wat bewoners zijn. En dat geluid draagt zich makkelijk richting de woningen, omdat uh, je zit natuurlijk aan de kust en de wind waait, zo, alles. Ja. En het verschil gaat. is ook, een strandtent is van hout en glas en meer niet in principe. Ja, je zit ook nog alles buiten. Ja. Dus, dat scheelt ook nog eens een keer. Ja, Oké, okay. zijn ze bij jullie wel eens een meter met zo'n decibelmeter om te kijken van hoe. Ja, die... ja, oh ja, is ook zeker. Ja, ook weer. We uh, zijn ze veel langs geweest met, uh, met de decibelmeter en, uh, ja, ja, ja, het is altijd heel moeilijk. Het is echt, um, want ik, ja, ik vind altijd met met geluidsoverlast is het altijd zo moeilijk bepalen van waar komt het nou vandaan en wat is daar een, uh, wij zijn er ook veel met de buurtbewoners in uh, in gesprek over geweest van wat is nou wat is werkelijk de overlast? Mm -hmm. Want um, nou ja, dat zouden de misschien kunnen beamen. Je kan heel veel geluidpollen produceren zonder dat de decibelmeter nou werkelijk uitslaat, of tenminste... Ok. Ja, en dat, dat, daar zit het hem in, zeg maar. Je kan de, de Salsa's muziek zullen ze bijna nooit last van hebben, want daar zitten bijna geen bassen in. Mm -hmm. Geen lage tonen en dat, dat draagt dus ook niet zo ver. Ja. En, uh, maar zo'n Sandvote Live, dat die DJ's daar flink uh, uit hun dak gaan, dan, uh, dan trilt alles wel behoorlijk. Ook daar houden wij wel rekening mee. Ja. Want we hebben nu weer dat, ja, het geluidssysteem wat we inhuren, dat, uh, dat is wel erop gericht dat het zeg maar, naar voren gericht is. Dat heet, ja. ja, Maya Sound, dat is weer een technische term, maar die kunnen dat op een bepaalde manier uh, zo afstemmen. Wij regelen ook alles richting zee. Dus we hopen eigenlijk dat we Londen ook pakken kunnen schutten. <laughs> Oké. Okay. En dat de bodems achter ons daar zo min mogelijk last van hebben. Ja. Hé, hey, en uh, wat is jullie, de leeftijd van jullie publiek gemiddeld, uh, normaliter gesproken? Ja, dat is eigenlijk heel mooi. Want het is echt typisch het strand. Daar komt mm -hmm. alles. Ja. Dat is echt van jong tot oud. Ja, maar goed, als er, als er een strand en specifiek bekend staat om een bepaald genre muziek wat er gedraaid wordt, mm -hmm. zou ik me kunnen voorstellen dat een bepaalde leeftijdsgroep daar ook naartoe komt. Ja, dat dus zijn bij ons zeg maar, zeker op de, als het echte dansfeest begint zeg maar, van zand voor als we het over het evenement hebben, dan, um, dan is het echt wel 20. Plus, zeg maar. de, de, de, de jeugd verdwijnt een beetje en wij hebben eigenlijk vanaf de, eigenlijk de 20, 30, eigenlijk 30 plus is bijna meer. Okay. En die komen echt te gezellig, omdat we, we hebben een, uh, het is een uh, gratis toegankelijk festival. Dus iedereen ja. uh, kan, er, kan er van niks naartoe. Ja. En uh, ja, dat merk je gewoon dat we eigenlijk Half Zandvoort en Haarlem, uh, ja is daar, nou nog, op... is daar nou nog, uh, uh, misschien de gekke vraag, maar nog beveiliging bij nodig? Hebben jullie nog mensen ja, meteen? Ja, ja absoluut. Ja. Nou ja, bij ja. nodig... Ik uh, moet eerlijk zeggen dat het een heel fijn, uh, fijn festival is. De sfeer ja. is altijd heel erg ontspannen en relaxed. Ja. Maar uh, ja, op, als, er gewoon, als het echt mooi weer is, zoals ze zon, nu voor zondag voorspellen... Ja. Oh, dan ja. moeten we toch wel rekening houden met uh, kleine 3000 bezoekers. Daar uh, gaan we toch zeker wel vanuit. Oh, dat is gespreid over alle etablissementen. Over de twee, uh, twee paviljoens verspreid inderdaad. Ja, en dan heb je daar ook security bij nodig. Omdat uh, je wil natuurlijk ten alle tijden voorkomen. hoeveel, als je hoeveel iets mensen kunnen jullie berg ongeveer? Ja, dat is allemaal tegelijkertijd. Ja, binnen. nou ja, de, de, is groot. het ligt een beetje aan of het Apple vloed is inderdaad. <laughs> ja, dat is ja, ja, een zwemdipload. Ja, maar de... het, vindt, het vindt natuurlijk ook deels binnen plaats. Uh, ja, de barretjes zijn binnen. We hebben ook al ja. een buitenbar inderdaad, maar het evenement is wel echt een buitenevenement. We bouwen ook echt alles buiten op. En ja. uh, daar zijn we ook al een paar keer nat mee gegaan, letterlijk en figuurlijk. Ja. Natuurlijk, ja, het is een gigantisch weersafhankelijk. Maar ik hoorde je net vertellen, want ik heb zelf de verweersbezelling nog niet gehoord. Maar het, het, het, het weekend het de, veel goed. Mooiste dag van de week. Echt waar? Zondag, ja. Allemaal is dag van de week 19 graden en zonnetje. En, uh... Nou Niels, hoe hebben jullie dat zo uitgekozen? Ja, ja dat is heel lang vooruit plannen. En dan, uh... <lacht> <lacht> ja, weet je wat het is, Zandvoort Live uh, staat eigenlijk überhaupt evenementen in Zandvoort, buiten evenementen, staat erop bekend dat het eigenlijk altijd in het water valt. Ja. Nou, laatst was er ook weer een evenement in het dorp, geloof ik, was ook weer mooi weer. Dus ik hoop dat dit jaar echt het allemaal gaat tegenspreken. Ja precies, dat het ineens een keer omgedraaid wordt, dat ja. we gewoon... Uh... En hoeveel edities, ik uh, weet niet of ik het al, of het al geweest is, hoeveel edities te live zijn er dit jaar? Tweemaal. Geen keer? Tweemaal. We hadden vroeger altijd drie maal. Ja. Alleen, uh, we hebben ons slotfeest, hebben daar hebben we eigenlijk een geluidsdag voor ingeleverd. Dus, Oké. Okay. Uh, omdat we met slotfeest eigenlijk ook altijd behoorlijk wat geluid produceren, <laughs> hebben we daar ook uh, een geluidsdag voor opgenomen. Zeg maar. Vandaar dat we nu uh, twee keer zandvoorten live overhouden. Een gratis toegankelijk festival. Uh, noem nog één keer uh, de aanvangstijd en de locaties. Ja, het is op het strand in Zandvoort, bij de strandpaviljoen nummer 14 en nummer 15. En 14 is dus Bruxelles aan Zee en wij Mango's, nummer 15. We beginnen om 4 uur en we stoppen om 12 uur. Bij jullie let en salsa en bij Brussel's. Bruxelles aan Zee, ja. Zij zullen meer in de reggae kant, sorry, vergis me, dat is niet de reggae kant. Dan kom ik even niet op het woord. Uh, Misschien schieten we zo even nou, naar binnen. Uh, Motown, meer... moto, Soul. Of... Ja precies, een beetje, een beetje jazzy, funky. Oh, ja. uh, die kant uh, zitten hun zelf meer op. Ja. En... Maar dan krijg je natuurlijk ook, dat is wel leuk. dan krijg je natuurlijk ook mensen die van het ene naar het andere uh, zich bewegen. Ja. Moet het allebei swingende muziek is natuurlijk. Ja, dat is ook absoluut de, de hele intentie van het, uh, van het festival. Dat het publiek in beweging blijft. Dus dat ze gewoon gaan kijken waar ze het gezelligst en het leukst vinden. Oké. Okay. Uh, ik ga uh, uh, nog eventjes het weer extra stimuleren. Dat doe ik met I'll Follow One day you'll look to see I've gone. For tomorrow rain, so I'll follow the sun. Someday you'll know I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 find that i have gone but tomorrow me rain so i'll follow the sun ja u had je ongetwijfeld of u heeft ze ongetwijfeld herkend de heren beatles john paul george en ringo bij ZFM Zandvoort. Zandvoort draait door, want daar luistert u nog steeds naar. Ik heb een drietal gasten, luisteraars hier. Martijn Leter, Ilona Brugman en uh, Niels Priester. Niels vertegenwoordigt uh, Mango's hier, de strandtent. En heeft ons alles verteld over uh, Zandvoort en Live, wat dit weekend gaat plaatsvinden. Zondag vanaf 4 uur s middags tot de late uurtjes. In ieder geval tot 12 uur s'nachts. En uh, u kunt ook naar een heerlijke toneelvoorstelling toe. En uh, ik kijk op de klok en het is tien voor zes. En dat betekent dat ik de mensen uh, uh, het eerste uur toch graag nog eventjes de gelegenheid wil geven... om te herhalen uh, waar de voorstelling over gaat. En nog eventjes de locatie, de prijs van het kaartje. Dat zijn we net vergeten, dat moet u ook nog even weten. Uh, ik geef het woord aan Ilona. Ja? Huh? Ja, het ik lijkt me wel van. leuk als het nou eens door een dame wordt verteld... Want ah. dat, dan ga ik vast ook de helft. Nee, wij ja. hebben dit weekend op uh, zaterdag en zondag uh, drie voorstellingen. Op zaterdag om kwart over acht. In Amuiden, in het Witte Theater. Een rits te ver, een klucht als je een avond wil lachen. Hartstikke leuk. Kaartjes zijn 13,50. 13,50. 13,50. Nou, Daar op... hoeft u het ook niet voor te laten. Hè? Het is nee. pinksterweekend, dus je, je wil een keer leuk uit. Nou, als je, als je naar de bioscoop gaat, dan ben je dat ook bij, toch? Weet je het zeker weten? Ken? Ja, ik En uh, hier zit je nog gezellig te lachen en te doen en je ziet van alles. En precies, en het is live en het is uh, spontaan. En, uh, en leuk om eens mensen aan het werk te zien die uh, het beste van hun hobby maken. Hoeveel leden telt jullie gezelschap eigenlijk uh, wat nu optreedt, zeg maar? Uh, voor en achter de schermen zit er aankomend weekend tien man. Oké. Okay. En dat is uh, inclusief voor Fleurs en zo? En, uh... Nee, oh nee, nee, nee, niet. nee, fleurs? nee. Nee. tekst uit je hoofd, Oké, tien personen. En uh, nou, je hebt al net verteld uh, een indrukwekkend decor met een grasmat. En uh, nou ja, u, mo u moet gewoon komen luisteraars, u moet het gewoon komen bekijken. Het Witte Theater in de Muiden, is het Wilhelmina Kade? Uh, nee, Kanaalstraat. nee, Kanaalstraat. Kanaalstraat, ja. Nou, de uw Kader loopt er, geloof ik uh, ja, een beetje schuin weg. Ja. Ja. Nou, uw auto kunt u er ook makkelijk kwijt. Ik heb het net al verteld. Er is een kleine parkeerplaats, gratis allemaal. En die straten eromheen. Ja, daar is er ook voorkomen uh, veel plekken vrij, zeg maar. Waar u de auto uh, kwijt kunt. Dus uh, daar hoeft u het allemaal niet voor te laten. Een leuk Pinksterweekend, Lekker lachen bij uh, een Ritz te ver. Nou, helemaal goed. Niels die, uh, heeft ons net bijgepraat als uh, het gaat om Zandvoort Alive. Uh, voordat we in de tweede uur uh, de actualiteiten gaan bespreken... Niels, vertel nog één keer de luisteraars die wat later hebben ingeschakeld... hoe dat allemaal precies zit met Zandvoort Alive. Ja, Zandvoort Alive gaat weer van start aanstaande zondag. Deze zondag um, om vier uur. Dan uh, gaan de eerste dj's weer draaien aan de wielen. En dan gaan we door tot twaalf uur. En uh, dat belooft weer een dag vol entertainment en gezelligheid te worden. En hoe zit de line-up er ongeveer uit? Nou, dat kan ik je ook precies zeggen. Preciese. Ik heb daar wel even een foto van moeten maken... omdat ik echt heel <laughs> erg slecht ben in die DJ-namen onthouden. Um, we beginnen met Chris Cross. En um, die doet samen, samen met Yuki Campies. Nou, dat zal bij de kenners zullen, zullen, zullen ze zeker kennen... En uh, daarna gaat uh, Tetro, gaat weer van start, Gijns Tetro en uh, onze trouwe afsluiter eigenlijk al heel, uh, al heel lang uh, is Raimundo. Ja, ja, Die Raimundo, die... Uh, die uh, onze lokale held. Onze lokale held, ja. Hey, precies. En het komt omdat hij heel veel uh, succes oogt, neem ik aan, anders wordt hij niet zo vaak gevraagd natuurlijk. Ja, absoluut. En het is ook een huisvriend geworden. We, ja, maar die dienen, zich, dienen zich ook el elk seizoen of elk jaar weer nieuwe uh, artiesten, art DJ's, aan. Die willen komen draaien bij jullie? Uh, nou, zo'n feest is het niet. We moeten ze, uh, die worden gewoon uh, door ons ingehuurd. En Gijs Tetro, die, zeg maar, die is ook mede verantwoordelijk voor de line-up uh, van Sandford Live. Ja. We gaan een stukje salsa draaien... Uh, uh, dus even kijken, uh, Maurice, uh, heb jij de bovenste? De bovenste. Nou. Ja. Mm -hmm. Chan, Chan, zo heet het nummer luisteraars. Luisteraars En uh, ja, kijk op mijn klokje, we gaan bijna weer naar reclame, Niels' reclame. Dus ik, ik zet hem een klein stukje terug, want dan komt, uh, komt Maurice precies met zijn techniek uit, uh, aansluitend op de reclame. Ik uh, dank u voor het luisteren naar het eerste uur van Zandvoort draait door. We zijn straks nog een volle uur bij u terug met onze gasten. En we gaan alle wereldproblemen samen oplossen.